4 uur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 Als we de koor draaien door de studio van CFM heen zien... ga dan gewoon even naar www.cfm-live.nl Je hoort een beetje laser en light it up. Is dat mijn straf? Ja, ja, oh, wacht. goed ja. ja. ja. We ja. We ja. We ja. We Zit je me af te leiden, Koor? Ja, nee, is, is dat mijn straf dat ik net wegliep? Ja, nou, waar was je? Nou, er was wat verwarring over dat Formule 1 uh, nieuws. Dus dat moest ik even verifiëren bij onze, uh, ja, meneer Van Oké, okay, dat... ja, die weet er alles van. Dus, uh, nou, laat me horen dan.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 Cheino favia pero cheino ayúdame y el secreto nan te coscativitos ese secreto camino por la capa me siente enamorado me siente enamorado me siente enamorado Ik heb een boeiend oogje. Je staat een je staat Pensando, vida een een de zon. Waar is zo'n manier Ja, nou eigenlijk moet je wat hogere temperaturen hebben bij dit soort muziek. Nou, niet getruts, die gaan er aankomen, zo eind van de volgende week hoor.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 Ik heb gewoon net steeds zingen All I know sad het zo Zij het zo All I know Zij het zo sad het zo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 Ik ga je op je aan bijen. Hé, hey, wat kan jij goed rijmen, Cor? Ja, lange wachtrijen, bierbrouwerijen, draaierijen, eetgerijen, jachtpartijen, en schadevrije <lacht> verzekeringspartijen. Oh jee. <lacht> Oké, <Okay. lacht> nou tot zover dit bericht. Zometeen meer rijmen van Cor hè, bij het Dier van de Week. When I wake up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who makes I'm next to you.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 The man who's working hard for you And when the money Comes in for the work I do I'll pass almost every penny On to you When I come home oh, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home to you And if I go, Well I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who's growing over you If I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 ruim gaan belonen. Oh, wat mooi. En straks uh, om kwart voor vijf heb je wederom een gedicht uh, voor ons. Een eigen gedicht. Maar dit gedicht ging over het duur van de week. Drieka.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 Nou, we gaan ons opmaken voor het prachtige gedicht van de dag. Dus lekker blijven luisteren naar Cifips al voor het goedemiddag.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 Hoeveel mensen er naar jou smachten. Was het? Ge Was getekend. Hoordraaier. Ja, 30 april om half 1 stags. Het gedicht. Ze komt maar niet. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Kore. Het mooie gedicht van de dag bij CFM.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 Gaat je naam in rond bij het blond, schuimend bier. Malababbe, kom. Malen, babbe kom hier. Lekker stuk, malen meid. Lekker dier van plezier. Malababbe is rond. Malababbe is blond. Zo op je mond. Malababbe, je lekkere kont. la, la, la, la. la, la, la, la, la Kerk. Dan zit daar zo meneer, stijf als een houten plank Met spijkers in zijn kop, te kijken in zijn bank De zwart pakken bak, onze zondige lijf Bang voor de duivel en bang voor zijn wijf En zuinig gezet in het zakje doen Zo komt hij zijn ziel weer terug En zijn fatsoen En jij moet achteraan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 het blond schuimend bier. Nou, nog één keer dan. Ho, ik heb goed nieuws hoor. Ja. Ik heb heel goed nieuws. En dat is. De heren van Veteranen 1 die hebben vandaag gewonnen. Yes. Echt waar? Met hoeveel? Weet je wat het geworden is? Tegen Hillegoms speelden vandaag uit. 1 ja. tegen 5. 1 tegen 5. 1 tegen 5. En ik kreeg een berichtje van een van de, van de teamleden van, van dat team. Die zegt, ja, de eerste overwinning sinds de winter van 1953. Dus <lacht> zo lang hebben ze erop moeten wachten. Ja. Gefeliciteerd, heren van Veteranen 115 gewonnen, dus van Hilgom. Daar moet op gedronken worden. <lacht> ja, hoi. Uh, jij hebt nog een berichtje. Ja, ik heb nog een klein berichtje. Er is wat informatie en advies over slechtziendheid. Want ja, daar hebben we natuurlijk allemaal, als we wat ouder worden, wat last van...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 my way my way we know oh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 En uh, volgende week, dan, uh, dan zijn we er weer op zaterdagmiddag. Wij. Ja, je weet het nog nooit. Ja, even was je Ja, ja, Er zijn, alweer, uh, ja, nou, ja, ja, dus ja. zijn weer evenement op het circuit. Uiteraard, ja. Dus het zou zo maar kunnen dat hij er niet is. Dus wij zeggen tot volgende week. En veel luisterplezier met de rest van CFM. Zo dadelijk Entertainment for You. Hij zit er helemaal klaar voor. Dan hebben we het over Fred hey. Tot volgende week. Dag. Doei.